Voor spoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van. 9 uur. Oh ho! Clemens Smit. NOS journaal De politie heeft in het onderzoek naar het ingestorte pand in Koevoorde. geen aanwijzingen gevonden voor een misdrijf. Het pand stortte zaterdag in door een explosie van binnenuit. Wat die explosie veroorzaakte, is nog altijd onduidelijk. Bij de instorting van het pand raakte de eigenaar en zijn zoontje van vijf gewond. Het jongetje kon pas na vijf uur worden bevrijd en raakte onderkoeld. Hij ligt nog op de intensive care. Op Schiphol is zondag in de buitenlucht een koffer vol geld opengebarsten op een bagageband. Een deel van het geld waaide direct weg, de rest kon worden gered. Er zat waarschijnlijk zo'n 50.000 euro in de koffer. Een Albanees, die de eigenaar was van de koffer, is aangehouden. Hij kon geen verklaring geven voor de grote hoeveelheid contant geld in zijn koffer. Mariette Hamer heeft de Joke-Smit-prijs gewonnen. Ze ontvangt de prijs voor haar langdurige inzet... voor de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. Mariette Hamer is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Daarvoor zat ze 16 jaar lang in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid... De Joker Smitprijs is een regeringsprijs die iedere twee jaar wordt uitgereikt... aan een vrouw, een groep of een instantie die een bijdrage levert aan de emancipatie van vrouwen. Het Centraal Bureau Levensmiddelen eist dat boeren de voedselvoorziening rondom kerst niet blokkeren. Dat staat in een brief aan de organisator FDF van de boerenprotesten. De boeren zijn van plan om vanaf overmorgen actie te voeren. Daarbij is het mogelijk dat distributiecentra van supermarkten worden geblokkeerd... De belangenbehartiger van supermarkten dreigt met juridische stappen als de organisator van het boerenprotest de voedselvoorziening vanaf de 13e blokkeert. Het weer. Laat op de avond en vannacht vallen verspreid buien. De temperatuur daalt naar een graad of drie. Morgen trekken die buien weer weg en dan is het overdag droog. Het wordt een graad of zeven. In de avond volgen wel weer buien. Dit was het NOS Journaal.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 Ik zie wanneer de mensen welkom zijn. Dus wanneer je op de kerstdag gaan wandelen. Ja, ik weet het. Schrikkelijk. <laughs> dan zijn achter helemaal vol hoor. Ja, ik weet Dat weet ik. En dat vind ik altijd verschrikkelijk. Want dan lopen ze altijd te zeuren over Los lopen de honden. <laughs> het is de enige plek waar we onze honden, lo honden kunnen loslaten. Maar dat, dan lopen ze altijd. Daarover te gaan Ga niet meer naar de Memphis Boulevard. Die gaan gewoon oh, wandelen. Nee, nee, ja, nee ja, ik weet niet. <laughs> bij ons <laughs> kan, je ja, ja, ja, ja, kan je ook wandelen. Ja, kan ja. ook wandelen. Maar bij ons in Noord is het op tweede kerstdag echt wel druk hoor. Dat, als je ze ziet. Het pad daar achter helemaal. Daar. Ja. Uh,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 Jij ja, maakt, maakt een verschil tussen sport en bewegen. Maar volgens mij. Ja, misschien ja. omdat het meer een prestatie Omdat in mijn hoofd. Mijn broer die was heel goed in sporten. Echt super goed. Uh, heeft ook bij. Uh, hoe heet het? Dat heette toen anders. Maar jong oranje geschaatst. En zo. Dus ik spitte altijd. Ik, ik kon naar school fietsen 20 kilometer in 35 minuten. Hij kon het in 30 minuten. Nou ja, Weet je wel? Dus overal met sport was het ook dat ik het onderspit.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 Ook vaak mensen die wel fanatiek sporten, maar daar worden niet altijd uh, echt de echte oefeningen goed in meegenomen. Mm -hmm. um, en vaak merk je wel dat wanneer dat echt sterk is, dat dat ook weer gewoon mentaal en fysiek heel veel invloed heeft, dus heeft op hoe ja. mensen zich voelen. En dat kan je eigenlijk al met een kwartiertje per dag um, daar voor je elkaar krijgen. Uren ja. Voor uh, Naar de sportschool. Ja. Dat is allemaal uh, heel simpel. Oef. We gaan weer. Hoe, Hoeveel van is er worden? nou uh, waar van. Uh,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 Dus maar of je met wandelen meer verbrandt dan met hardlopen... dat weet ik niet. Alleen wat? je kan in een andere soort verbranding komen. komen. Ja. Ik weet wel dat ja, wandelen... Je ja, het is inderdaad afhankelijk van uh, um, ja, hoe lang... en wat je er tegenover zet. Ja. Maar wat jij zegt, uh, ja. Dat is een creatieve uh, goeroe. Ja? <laughs> een guru. Amerikaanse schrijfster die uh, geeft creatieve cursussen. En zij heeft dus ook wandelen in haar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 Van eigen ervaring. Ik sportte vroeger veel. Nee, ik fietste ook nog eens een keer 20 kilometer. Uh, uh. Mijn broer die had al heel uh, een strak blokjes op zijn buik. Nou, elke tienerjongen jonger en iets ouder willen dat. Dat wilde ik ook. Nou, nee. Ik heb ze, nu, ik heb ze nu, zelfs op de toneelschool, toen ik echt bijna vier uur per dag danste. Nee. Nee. niet. <laughs> Wat zeg je? Met fietsen krijg je dat niet. Hè? Nee, maar, maar, maar met anderen, bijvoorbeeld met dansen kreeg ik het ook niet, terwijl, als je al die dansers ziet.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 Ja, je daar kan wel iets willen. Al op ja. Ja, en je kan wel iets willen wat helemaal niet mogelijk is. Dat, nee. uh, ja, dat. Nee. Nou, de, we gaan daar zometeen nog weer even uh, verder over praten. Nu eerst even Michael Boobley Bu Ik kan het nooit uitspreken.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 There's the carol that you sing right within your heart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 Uh, individueel is dat. Mm -hmm. en Dus dat loopt eigenlijk continu door. Dus dat iedereen individueel een maand lang zo'n traject uh, kan volgen. Dus je kan starten wanneer je wil. Je kan starten wanneer je wil. Uh, ja, dus het kan ook na de kerst het dames en heren. Het ja, kan. Hoe werkt dat dan? Hoeveel dagen is dat dan? Of hoeveel keer per dag? Of heb je online? Of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 Mijn, uh, Wij op zullen op mijn website. de website op onze Facebook-pagina zetten zodat uh, mensen, de, luisteraars die er geïnteresseerd in zijn, het uh, sowieso kunnen vinden. Ja, uh, dan moet jij er wel voor zorgen dat het te snel op gaat. Ja, precies. <laughs> dat is wel je je hebt wel een stukken. Facebook-pagina, ja. zei je toch? Ja, klopt. Ja, maar het is eigenlijk via Instagram gegaan. Dus uh, ah, ja, merk. Ja. Uh, ja. Dat, uh, ja. Nou, je zit dus ook nog op Instagram en op Facebook. Nou, mensen moeten dat wel kunnen vinden. Uh, en.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 En daar nee. gaan ze soms wel eens over de schreef. En als jij kinderen opeens zegt van je moet een week lang alleen maar spinazie gaan eten. Ik geef maar een voorbeeld mm, hoor. Dan, ja. dan ga ik. Kijk, zolang maar waar het alleen maar. Hoe gebeurt dat dan? Uh, uh, uh, oh, van de, de, de spirituele. Rolfood bijvoorbeeld. Rolfood is een ja, heel ja, goed ook, voorbeeld. Ja, daar zijn ook voor- en tegens. Dus, ja. Jawel, maar voor kinderen is het ja. heel duidelijk niet gezond om dat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 Het uh, is te linker aan veganistisch. Ja, het is ik heel erg te lenken. Als ik veganistisch uh, moeten eten, dan had ik hakken kunnen dragen. Maar dat. GELACH je dat Dames en heren. Um, nou ja, de ja, ander <lacht> uh, is uh, een redelijke, redelijke lengte. <lacht> oh, ja. laten we dat maar zeggen. Er werd vroeger toch ook gezegd dat het Nederlandse volk uh, een van de gelangste mensen ja. is. Omdat we zoveel zuivel binnen krijgen, kregen. Ja, ja. dat was het allemaal weer niet. Dus. Uh,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 In hoeverre kan ik wetenschappelijk bewijzen dat melk elke dag een glas melk uh, goed voor je is? Uh, hoe kan ik bewijzen dat bijvoorbeeld het glas wijn... het is ook een tijdje gezegd dat je mm -hmm. elke dag minimaal één glas wijn moest drinken... wegens de, rode de OPC, wijn. rode wijn. Ja. Um, dat dat heel goed is. In hoeverre kan ik dat bewijzen? Maar ook een heleboel andere dingen die uh, voedselfabrikanten uh, of, of uh, uh, groepen hebben gezegd... dit is goed voor je of dat is slecht voor je. Um, ja, je uh, wat Hoeveel. daar nou van waar is? Wat zei je? <laughs>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 Uh, Lauw water met citroens, morgens, nou wel goed of niet goed om je gal aan te zetten? Ja, uh, weet je niet. Weet je, je hebt, moet je. Ja, er zijn aan gezien. Uh, water koken, een half uur deksel erop. dat in een kan doen en de hele dag door drinken. Of ja. Heet water. schijnt super gezond te zijn. Maar ik denk als je de wetenschap vraagt. die zeggen waarschijnlijk van. doen ze dat van normaal. Maar Aziaten yeah. doen dat ook echt. Ja, precies. Want ik, ik heb... denk ook dat het heel goed is. Ook omdat je lijf het niet hoeft te verwarmen. Um, ja, als je het op gas kookt, krijg je een andere energie wanneer je het op inductie kookt. Want ik heb ja. bij een ja. traditioneel Chinees bedrijf gewerkt en die deden ja. dat echt. Ja. Ja. Die, ja, die, die dronken goed. echt de hele dag door alleen maar gekookt water en die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 ik heb ook liever gewoon wel de volle melk. Nee, dat bedoel volle ik. ik uh, halfvolle melk, het hele verhaal van half volle melk. Wat nu, half, uh, of, wat nu volle melk is, is was vroeger halfvolle melk. Dus uh, dat, dat is heel erg met dat vet gebeuren. Dat is nog steeds met heel veel dingen. Ja, maar heel veel mensen eten nu keto. Dat is toch ook hartstikke. Met, Keto's gaan koolderaad aan. Ja, maar dat is toch ook wel met vet? Dat is wel wat vet. Ja, maar, ja. Nee, maar wat, ik, wat ik meer bedoel of te zeggen is. Uh, ja. Italianen ja. eten altijd vet. Oh, laat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 Want onze tandjes zitten in onze mond en niet in onze armen. Ja. Dus als je het goed koud. En als je zegt 30 keer koud, denk je my god, dat is wel heel veel. Valt reuze mee. Want als je maar het een doe doet, dat ook, want daar kan ik ook nog wel wat mee uh, ja, toe, hoor. Dat ja. is het toch? Natuurlijk, zo... als je heel erg trek hebt, dan denk je, oh, dat wil ik. Maar als je jezelf realiseert van oké, okay, als ik daar gewoon op kauw, dan uh, ben je er langer mee bezig. Gaat de vertering beter. Heb je minder last van je buik. En je heb, bent langer bezig met je volgende hap.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 En dat eten... Ja, die is bijna niet belegd. Ik bedoel, er zit een beetje nee, kaas en... Nee, dat is wat je anders met een broodmandje hebt. Yes, ja. Een dat, pizza uh, en we gooien er al, al, al, wat, wat zeevruchtjes overheen... of ja. dat soort dingen. En ja. that's it. Dus niet zoals de pizza's hier klaargemaakt worden. Echt niet. Nee. wat um, je nou een beetje een New York pizza af? Ja. die gaat maandag open. Je hebt hem laat laatste niet gehad. Nee hoor. ja, oh, nee, dan komt er een nieuwe pizza. Ja, ja ik, nee. ik ben minder van de New York... Ik ben van de echte Italiaanse hele dunne bonenpizza's. Ja. En die maakt hij niet. Ja. Dat... Uh, maar goed, um, um, maar dan, ik eet dus veel meer gerechten. En als ik heel... Ik ben een grote eten. Dus ik heb soms het idee dat ik veel meer eet. Of is het echt alleen maar het idee dat ik veel ja, meer dat, eet? Misschien is het een leuke test voor je straks. Nou, dan moet ik het eens uittesten. Ja, dan kom ik er een keer op terug. Na kerst vertel je dan hoe het was. Ja, daar kom ik er een keer op terug. Ja. dat. Um, ja, En dan als je dan verder gaat over tips, natuurlijk hè, helemaal mee eens balansen. Denk na over, ja, moet ik morgen overmorgen dan nou weer zoveel eten? En als je dan echt drie dagen uit eten gaat of op visite moet, doe dan je ontbijt een beetje klein. Neem een bakje yoghurt met een schepje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 Ja, ja, nee, maar is, ja. ja dat, is, dat is waar. Maar goed, ook met groenten heb je keuze. Ik bedoel, ja. ik kan spersiebonen kopen uit de diepvries. En ik kan ja. spersiebonen vers kopen. En ik kan spersiebonen kopen uh, uit blik of hak ja. Ja. Nee, uh, potten. Naar de Turk gaan. dat En dan dan dan dan ook naar de Turk. Maar ja. um, dan zijn de diepvries meestal het goedkoopst. Nou, die zijn dan nog redelijk goed. Maar je hebt, heel vaak zijn die hak of dergelijke blikken zijn in de aanbieding. En zeker als ja. je bij de Lidl komt. Ja. Die zijn spot en spot goedkoop. En dan denkt iemand... nou, dan kan ik tenminste nog wat groenten op tafel nou, zetten. Ik heb maar er zit wel maar... heel ik veel suiker in. Ik weet er meer van weet, Maar er was laatst weer... volgens mij was dat een MDL-arts die had aangegeven... dat uiteindelijk die uh, potten groenten helemaal niet zo heel erg slecht zijn. Dus als je vergelijkt met wat er tegenwoordig aan vitamines in de groenten zitten... dat dat dus ja, onder de streep niet zo heel veel verschil in zit. Maar ja. ik weet niet of jij nou, waar... het is, het is uh, de vitamines verdampen niet. Nee. Maar de mineralen wel. En alle ja. mineralen gaan we dood. Mm -hmm. dus het is... ja, en er zit veel zout. Ja, er worden maar... natuurlijk ja. houdbaarheidsmiddelen aan toegevoegd. En dan is het natuurlijk weer beter als je potten kiest... om voor glas te kiezen dan voor blik. Want daar hebben we weer plastic aan de binnenkant. Dan krijg je weer plastic verwekers die op je ja. uh, hormonen <laughs> gaan zitten. En, uh, ja. Het blijft altijd ja. goed Ja. Maar het is, ik zou, als ik zou moeten kiezen uh, tussen een blik groente. Of een zak chips, omdat de chips en de groenten op dat moment dan gelijk zijn. En dan kies je voor groenten. Ja, nee, dat snap ik. Die snap ik. Maar ik durf wedden, mensen die het niet rijk hebben, dat die meestal van de 9 van de 10 keer dat ook doen. Alleen die komen wel. Het goedkoopste eten is vaak het slechtst. Ik dacht wel meteen net. Is dat ja. echt zo? Want ik heb van de week een Vegaburg gehaald bij de McDonald's. <laughs> en toen dacht ik, nou, dit is nog best wel duur. Ja, ja, dat klopt. Ja, klopt. Zo Sorry, maar we moeten echt eindigen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid hier bij Zandvoord aan het Woord. En de luisteraars ook weer bedankt. Volgende week zijn we er weer. En dan gaan we het hebben over de stress. En hoe ga je met kinderen om met dit soort feestdagen?